En een voorspoedige start. Jobboot met het NOS-journaal. In de cabine van de vrachtwagen die maandagavond werd gebruikt... bij de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn... zijn inderdaad de vingerafdrukken van terreurverdachte Anis Amri gevonden. Dat werd eerder al door Duitse media gemeld. Het bericht is nu bevestigd door de Duitse minister van Middellandse Zaken... de Magère. Volgens hem zijn er meer aanwijzingen dat de Tunesiër Amri de dader is. Bondskanselier Merkel heeft het werk van de recherche geprezen. Ze sprak de hoop uit dat de daders snel worden opgepakt. Het treinpersoneel van de NS mag morgen niet staken. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald in een kort geding... dat was aangespannen door de NS, ProRail en reizigersorganisatie Rover. Machinisten en conducteurs waren van plan morgenochtend niet te werken... uit protest tegen de nieuwe dienstregeling. Maar de rechter verbiedt de staking... omdat er morgen te weinig agenten zijn voor de veiligheid van treinreizigers. Bij een staking zouden grote mensenmassa's op de stations ontstaan. Het NS-personeel mag van de rechter wel op 6 januari staken. Voor het eerst zijn er in Nederland evenveel niet-gelovigen als gelovigen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek loopt het aantal gelovigen al jaren terug, maar was die groep altijd nog groter dan de niet-gelovigen. Inmiddels is dat aantal dus gelijk. De grootste groep gelovigen, bijna een kwart, is Rooms-Katholiek. Rond de 5% is moslim. 1 op de zes Nederlanders gaat naar eigen zeggen nog regelmatig naar de kerk, de moskee of de synagoge. De meeste kerkgangers wonen in Zeeland en Overijssel. Bij het Paterwoldse meer in Groningen is een Canadese tank uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Het gaat om een Sherman tank. In 1945 raakte het gevaarte van de weg af en zakte het in de veengrond. Nu, 71 jaar later, ontdekten de archeologen dat de tank nog altijd op zo'n vijf meter onder de grond staat en in goede staat verkeert. Wat er met de tank gaat gebeuren is onduidelijk. Het weer op steeds meer plaatsen: opklaringen, vanavond en vannacht droog. Wel kans op mistbanken, ook mooi gedroog en geregeld zon. Het wordt dan 5 tot 8 graden in de avond wind en regen. Zaterdag is nog zonnig, daarna opnieuw regen. Tijdens de kerstdagen is het 10 tot 12 graden... met vooral op tweede kerstdag kans op het regen. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is de meeste vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Roelevaansveen en Dorp 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam gebeurde een ongeluk bij Knoop in Terburgseplein. Alle rijstroken zijn weer vrij, er staat nog wel 5 kilometer file. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het langzaam tussen Leiden en Wassenaar. In totaal is dat ongeveer een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kom terug, voor het tweede uur, Zandvoort draait door. Oftewel, Hans met zijn vrienden. En in dit geval maar één vriend, Ronald in de middag. En we gaan er gegarandeerd weer een gezellig uurtje van maken. Ja, Ronald dacht er van de kerstplaatjes af te zijn... maar ik heb er weer eentje gevonden, hoor. En we gaan die draaien van de dames die voor ons naar het zongfestival gaan... De Power of Christmas met O.G. Voor het Songfestival, begrijp ik? Ja, ja, ja. Nou, ze hebben wel mooie stemmen. Toch? Het Dit is weer is... een kerstplaatje, daar hou je niet van. Maar het, ja, het is wel mooi. Ik vind ze wel een hele mooie stemmen. Zijn het mooie dames of hebben ze mooie stemmen? Alle twee. Ja, dan maken ze een kans. Het was een, een hele interessante interview. Hè, het ja, je ja, vind uur. het een bijzondere man. En ja, dat vind ik ook, die Marco Terms. Ja, het is inderdaad. Hij heeft inderdaad een prachtig boek gemaakt. Tichtjaren van schitterende Nederlanders. Ja, ik vind, het, uh, ik vind het heel mooi. En Petra, vlekken die je hebt gewonnen. Ja. ja. Dus Petra, je wordt, uh, ik, ik weet niet hoe je het precies gaat doen. Iets, nou, met, iets met Facebook. Het is uh, het meest slimme als die even contact opneemt met mij via Facebook. Dat kan via de pagina Stanford uh, Door. Ja. Um, stuur even een pw'tje en dan uh, komt het goed. Haar komt goed. Ja? Oké. Okay. Nou, wat willen we doen? Ik vind het allemaal goed, jongen. Geen, geen kerstplaatje neem ik aan. Nee. Nee, zou ik niet doen. Nee, doe me nee, niet. Zo is, uh... Nee, sowieso. Coördinering lijkt me leuk. Nee, Toch? Ja. Een beetje duisteren twilight zo. Past ook bij de kerst. Ja, denk ik wel. van The uh, Dire Straits? Nee. Um, oh, met Sting, White het dat nummer nou? Uh, nou in heb... ieder geval, dat gaat erover dat je, als je muzikant bent, dat je niet zoveel hoeft te doen, een beetje de blaren op je vingers spelen. Je ja. ja. krijgt vast mijn commentaar van dat is dat nummer. Maar goed. Um, uh, ik heb het huis gezien van Barry Hey op Curaçao. Ja. ja. Uh, die jongen van The Dire Straits, die had gelijk. Ja. ja. Blaren. Nee, oh. weinig doen, veel verdienen. Oh ja, ja. ja. Maar, maar ik moet ook eerlijk zeggen... als ze een avondje staan te spelen... ik ben toen hun geweest een plukt in, in Haarlem... nou, ja. dan staan ze ook echt te spelen. Hè? Ja, ik heb ze in Leeuwarden gezien. In, Gewezen, dat ja. vreselijk goed. Hè? Ja, erg goed. Ja, vond ik ook. Ja, dat is zo. Ja. Maar dan nog, uh, bedoel... Uh... Ja. ja, we hebben het verkeerde vak gekozen, denk ik. Ik ben maar een simpele monteur geweest altijd. Dus. Nee. Ja, ja. Ik weet niet of dat simpel is, Hans, ik bedoel maar. Uh... Nou ja, maar ik, ik heb... Iedereen uh... is een dingetje, toch? Ik heb uh, 39 jaar bij Siemens gewerkt, dus... Uh... 39 jaar bij Siemens? Ja. Man. Ja, toch? Je hield van verandering, zeg maar. Ja, <laughs> ja eerst, eerst vijf jaar in dienst en toen uh, naar Siemens meteen. En dan ben je blijven hangen. Je weet zeker dat je geen Japanse achtergrond hebt of nee, zo? Nee, helemaal niks. Oh. Nee. Want die doen dat ook, hè? Is dat zo? Ja, ja die worden op school gerecruiteerd en dan zijn ze de rest van hun leven zijn ze in dienst van... Uh, Fujima. Of, uh... <laughs> nee, dat wist ik niet. nee, dat is echt zo. Wat leuk is dat? Ja. <laughs> nou, dan ben ik toch misschien wel een, een afstammeling van. Ja, je weet ik, het. Ik zit je even goed naar je ogen te kijken. Een ja, beetje. Ja. Nou, dat komt omdat ik uh, moeilijk. Uh... Strakke vlekjes. Juist. <laughs> Wat gaan we doen? ja weet ik niet. Jij, we, je hebt je borst. De kolom. De kolom. Gaan we de kolom doen? Dan gaan de kolom Oké. Okay. De kolom van de week. week. week. Ja, het zit bij ons iets anders in elkaar door onze gast van vanmorgen. Of een, een uurtje geleden. We gaan nu in ieder geval de column doen en het heet nachtelijke ontmoetingen. Het is vaak raak, de afgelopen periode. Weekenden waarin we met regelmaat rond de klok van twee uur s nachts... Zandvoort binnenkomen rijden met de auto. naar afspraken ver buiten ons dorp. De serene stilte op de Zandvoortselaan. De donkerte. De Haarlemmer, Haarlemmer, Haarlemmerstraat in slaap. Rustig de bocht door naar de Korsverlorenstraat maar plots oog in oog staan met drie meesterlijke herten. Met enorme geweiën. Het blijft inspirerend om het erover te schrijven. Met schreden passen stappen ze de weg over. Hoef voor hoef. Op nog een meter afstand van ons. Totaal ongestoord. Zachte wolk pluimen uit de uitlaat achter ons. Een feerieke tafereel dat zich voor ons afspeelt. We zijn alleen op de wereld met ze. Zo'n moment mooi stil. Mijn adem bijna inhoudend. Afgelopen zaterdag wederom. Ditmaal zes stuks. Mannetjes en vrouwtjes. Gewoon heerlijk ongestoord, in rustig tempo de weg overkomen waar we wonen. In een rijtje achter elkaar. Groots gevoel van kleinheid. Stilte-euforie. Dat tijdstip van twee uur s'nachts heeft iets. Het zijn magische ontmoetingen in de nacht. Enigszins in overeenstemming met vele mensen... die vorige maand aanwezig waren bij de lichtjesavond... op de Algemene Begraafplaats van Zandvoort... Ook zo stilte. Maar dan in drukke sprookje. Jammer dat ik er toen niet bij kon zijn. Het zijn zo van die mooie initiatieven. Want dierbare gedenken... blijft zo tastbaar. Een moment van herinneringen terughalen. Ik zal de bloemengroet... in het voorjaar graag bekijken. Maar voor nu zijn het de glinsteringen... van de lampjes in onze eigen kerstboom. Die zullen flonkelen. Als tedere sterren. Voor hen die in ons hart... ritmisch voortbestaan. Alsof ze onze knipoog meegeven. Net zoals de mistroostige de zon... die mij zolderruimte binnenschijnt op deze ochtend. De stilte vliegt weg. In de vorm van een zeeuwmeel. Met uitgespreide vreugels. Een kraai zet voorzichtig stapje op de rijp van het dak van de uitbouw. De herten zullen hun ronde vast al gelopen hebben. Onzichtbaar. In de mensenwereld dit keer. De drukte van de dag ontvluchtend. Nen die Dit is DFM on women you've lost What a good place to be Don't believe it What a good place to be Don't believe I it. have to speak if it's around and it's to snebber it Something to me Don't believe I have oh, to no. fall Cause it's never Something been Something to me oh, oh, oh, oh. What a good place to be! net even over politiek geëngageerd zijn. Ja. Als je het dan toch over politiek geëngageerd hebt. De, deze heren die hebben hun zangcarrière opgegeven... om de politiek in te gaan. Is dat zo? Ja. En, en, en in welk land, land? In Engeland. In Engeland, ja. Als ik het goed heb in Liverpool. Hebben ze meegeholpen aan de brexit, of niet? Ja, de, durf ik Voor zover ik weet is het jammerlijk mislukt. Maar, ah. um, nou ja, je, kan, je kan niet alles hebben en, in je en, leven, En toch? het zingen dan, is dat ook mislukt? Of is ja, ze ook zijn ja, volgens enige, mij ook weer bij elkaar gekomen. Is dit ook het enige plaatje dat ze gemaakt hebben? Nee, nee, nee. Keren of Love is er ook eentje, hè? Oh, oh ja. Ze hebben een hele, hele leuke LP gemaakt. Oh? Ja. ja Heel oh. leuk. Dan hadden ze beter kunnen blijven zingen. Hull to London 4, als ik het goed heet. Oh, ik denk heet je gaat niet. zingen, maar... Nee nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. we willen de luisteraars een beetje vasthouden. Ja, dat he? dacht ik ook, Ja. ja. Oh, gaan ja. we weer door of uh, ja gaan we, gaan we lekker, nee, nee ga maar lekker door Blij, we, we blijven niet wat, uh, wat jij wil ja wat ik wil ja, ja. au Ja, ik heb weer wat. Ja. Ja. ja. Wist jij dat Max Sportman van het jaar is geworden? Ja. Max Verstappen? Hoe ik dat vind? Ja. Na, ja, ik heb daar een eigen mening over. Ik vind het eigenlijk geen sport. Je vindt ik, het, het, het geen het, sport? Is, nee, het is zijn, zijn. Ik vind gewoon, hij wordt er flink voor betaald. Hij kan elke dag in die auto zitten. En ik vind eigenlijk een zwemmer die, uh, die, die van het zwemmen eigenlijk zijn sport maakt, die alleen maar zwemt. En die er buiten niks kan doen, want anders haal je dat niveau niet. Ja, maar hij kan alleen maar auto rijden en buiten niks doen. Maar daar wordt hij dik voor betaald. En ik vind het eigenlijk meer zijn vak dan een sport. Als ik maar denk. dan vind je voetbal ook geen sport? Sommige, de, de, de, de, eigenlijk ook niet. En honkbal. Honkbal wordt er niet betaald. Zo, in Amerika? Ja, maar niet hier in Nederland. Nee, maar dan toch. Ja, nou, Nee, maar ik, ik, ja, ik heb daar mijn eigen mening over. Windsurfen? Ik vind dat hij het eigenlijk niet had mogen worden. Maar laas, daar zullen laas, een heleboel mensen het niet mee eens zijn. Blaasvoetbal? Maar... Bijvoorbeeld. Scootjesielen. door Kaatsen. Ja, wat heb je nog meer? Ik heb oh ja, heel veel. Badminton. Wie? Badminton. Badminton? Dat Vle doe je in bed. Vle ah, nee, dat is badminton. Vle Een dat, dat is ongeveer hetzelfde, ja. <laughs> ik, ik ga je vertellen over uh, afgelopen vrijdagmiddag 16 december hebben gedeporteerde... <laughs> dammen Ook schaken. Meest erg je rot. Ook Lees voor. Ja, uh, wij hebben ook een, een leuke... Hoe heet het? Nou, ik weet niet hoe het heet. Het is ook een heel leuk spel. Ja? Ja, dat gaat ah, echt... Ja. Gaan we een keertje niet spelen. Weet je hoe het heet? Ja, dat is een heel, heel vies woord, maar het is een leuk spel. Kezen. Kezen. Kezen. Dat is echt een heel leuk spel. En door. Nee, nee. nee. En door. Nee, we gaan door. Kom, door. Oh, Oké, okay, we gaan door. Afgelopen vrijdag, 16 december, hebben gedeputeerden van ruimtelijke ordening en wonen, Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland en wethouder Gert-Jan Bluis... van de gemeente Zandvoort samen symbolisch de aftrap gegeven... voor de grote renovatie van het Stationsplein. Ze deden het door het weghalen van de Zandvoortse vlag... en de Noord-Hollandse vlag die het bouwbord bedekte. De gedeputeerde gaf aan dat het voor Zandvoort belangrijk is... om deze goed te profileren als de badplaats... voor de metropoolregio Amsterdam. De toeristen die Zandvoort aandelen, doen worden als de renovatie klaar is met een prachtige plein welkom geheten. De provincie heeft het project Entree Zandvoort... met een behoorlijk bedrag gesponsord. En de gemeente Zandvoort is niet achtergebleven. Nou, ik dan ben dan benieuwd. Dan weet je waar je geld blijft. Ja, bij de belasting. Uh, en, uh, dan en, en bij mijn vrouw. Ja. Oh, ja? Ja, ja, ja de, oh. die staat elke twintigste van de maand... Uh, achter de deur met zijn grote koekenpan. Oh, en, doing! En dan, ja, dat is uh, Wordt in beslag genomen Oh nee, mijn vrouw zegt altijd, we hebben genoeg geld. Alleen de maand duurt te lang. Ja. Ja, ja, die van mij, die zegt niks. <laughs> Geef het gewoon aan <laughs> We doen nog één plaatje en het weer. Dan gaan we het weer doen. Ja. So who's gonna come? Nacht met enige tijd regen was het vandaag afhankelijk bewolkt... met hier en daar nog een enkele bui. Al vrij snel was het droog en vanmiddag klaarde het uiteindelijk op. De wind draaide naar het westen en was er overwegend matig van kracht... en de temperatuur steeg naar een graad of acht. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen en het is droog. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het westen... en de temperatuur daalt ongeveer naar een drie graden. Morgen is er weer vrij veel bewolking...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 your bathing light reminds me of that night. God laid me down into your rose garden of trust and I was swept away with nothing left to say some helpless fool yet yeah. I was lost in a swoon of peace you're all I need to find. So when Time is ripe. Come to Miss Willy. Come to me. Even een applausje voor Thomas die binnenkomt. Ja. Yeah. Yeah. Thomas is al de, de studio binnengekomen. Ja, ja. hey uh, Thomas. Dus uh, mensen gewoon blijven luisteren nu, hè? want het, is, uh, ja, het blijft gezellig. Ja, Zeker. is dat zo? Heb jij een gezellig programma, Thomas? Ja, tuurlijk. Helemaal Ja, natuurlijk, het is Kerst, ook een CRV. het is weer wat anders. <laughs> hey. wat, wat heb je in, in je ja, eendaanbieding vanavond? Uh, nou, ik begin om kwart over zes met de top vijf games. Rond half zeven heb ik het dier van de week met de naam Rufus. Dat is een uh, kruising-jachthond uh, jachthond van net, net zes jaar. En om kwart voor zeven het weer. En dan om kwart over zeven de evenementen. En om half acht tot op vijf films. Nou, ho, ho, even Thomas. Het is een kruising van een jachthond met... Uh, dat staat er niet. Een jachthond met, met, met niks, denk nee. ik. <laughs> ja, het, ja, dat het is staat een er niet. <laughs> Ongekruisde, onge onge gekruisde jachthond. Ja, maar weet je wat het is? Waarschijnlijk heeft de moeder met de kop in de vadersbak gestaan. Ah, dat kan ook. Dus dan weten ze het niet. En dat is met. Thomas, it, is is net one, als een... it takes one to know one. Het is, het is, het is net is als uh... een patatje met. Weet je wel, zoiets. Ja. <laughs> maar goed, het is dus een uh, gekruiste een, kruising, uh, een kruisingjachthond. Een ja. kruisingjachthond. Ja. <laughs> Oké, okay, door! Oh. at your kicks You shoot the silicone in your lips If your figure makes you sad You suck the fat right off your back Make up your mind about your tits, girls You can puff them up so no bra will fit, girls There's only one thing they can fix, no I won't let you be misled, and that's the hole in your head Hell hell, modern world hell to all your boys and girls. Hell, hell, the color green, hail, hail to what I see, hell, hell, hell, this modern world. You tell her that she's beautiful And put her on a pedestal But as you cook a triple lap Imagination kicks in. The more you think about sex, boys. With someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny, buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for girls, you can't compare it to a love boys. There's only one thing they can fix. No, I won't let you be misled, and that's This generation says it from afar But we keep no check on our appetite De meeste nummers denk ik wel herkend, maar deze niet. Nee, die kon hem niet hè. Nee, Dus John Cougar Mellencamp, paper on Kijk, dat bedoel ik. Of je een, een maar lego is. Ja, uh, precies. <laughs> nou, gaan ze wat nuttigs vertellen. Nou, ik, ik, ik, wij halen altijd onze uh, informatie die wij altijd op de radio... Van de Zandvoortse krant. En ik, ja. lees, nu, ik lees nu dat de Zandvoortse krant hier verzoekt weer uh, bezorgers. Oh, die wil verzoekt bezorgers? Wat ze, zo verzoek? ze zoeken bezorgers. Oh, ze zoeken bezorgers. Voor diverse wijken. Thomas! Ja! ja. Is Werk! Waar? Er is werk voor jou, We ze willen een bezorger hebben. Oh. Is niks voor jou? Nee. Nou, dat bedoel ik. Hij komt niet bij de brievenbus, joh. Ah. Jannie, ik heb het niet gezegd. <lacht> <lacht> <lacht> maar ze zoeken bezorgers, dus ik zou zeggen van uh, mensen van, uh, van 13 jaar en ouder, die, uh, kom op, naar het Zandvoortse Grond, Kun je wat bijverdienen. En dan doe je nog goed werk ook, denk ik. Ja? Want ja, als we dat niet doen, Ja, je heb... kijkt me heel ernstig aan, maar ik heb geen idee of dat goed werk is hoor. Natuurlijk is dat goed werk. Hoezo is dat natuurlijk? Nou, omdat het uh, De, de, om... de liefde bedrijven, dat is natuurlijk. Daar val ik weer helemaal stil van. Hè? Ja, maar dat is wel zo. Is dat zo? Ja. Oh, ja. oh dat wist ik niet. Nee, nou, dan je... oh. toch, de, de, de, de, voortplanten is toch ons doel, Hans, hoeveel je het bent of verkeerd. Ja? Het voorbestaan van het soort, de soort. Het, oh. soort, soort. het soort, dus hoort. Het hoort. Ja, zelfs Thomas moet dat doen. Oh, oh. Hoor, hoor je Thomas? Ja. Oké. Okay. Ik ga hier zoveel mensen in een plezier mee doen. Ik ga hier zoveel mensen in een plezier mee doen. Is dat zo? Ja, wie, dan, wie dan? Veel mensen, dat zeg oh, ik net. Oh, de Scorpions? Ja. Oh. Time. And it's time. genoeg zompen gedaan. Ja, dat denk ik ook. Maar ik vind toch? het wel een mooi plaatje trouwens. Je ja. hebt inderdaad gelijk. Je hebt een hoop mensen er gelukkig mee gemaakt. Ja. Ja, uh, dat ja. denk ik zeker. Dat zit in mijn aard. Still loving you. Dat niet, maar wel er is <laughs> wel. Oh, de rest wel. Ja, ja ik, ik wil voor onze uh, vaste luisteraars van de donderdag Ja. wil ik toch wel even een, een kerstgroep doen. Oké. Okay. Ik, ik heb een mooi rijmpje. Wat heb je? Een rijmpje. Rijmen en dichten. Oh god. Ja. Daar komt-ie. Dat vrede jullie deel mag zijn. Voorspoed, liefde en harmonie. De het uren, dagen, maanden worden tot een prachtige symfonie. Fijne kerstdagen en een fantastisch 2017. Nou, en voor jou helemaal. Ja, mijn, mijn, mijn nieuwe jaar begint op 11 januari. Dat weet ik. Dat weet ik. Maar dat, ik wens dat je... is ook mijn nieuwe geboortedatum, als het goed is. Ja, ja. en heel veel sterkte in ieder geval. Dankjewel. En ook je vrouw natuurlijk, hè? Doet je? Die hoeft het niet te doen hoor. Ik nee, doen. maar die, is de, die moet je toch wel staan. Je kunt een beetje mijn stiefzoon... Nou, uh, ja, ja, uiteraard. Die, nou, nou ja. ik heb geen petje op, maar ik nam mijn petje af, hoor. hoor hem. Ja? ja zeker. Ja, het zou wel, zou we wel staan hoor, een petje. Ja, denk je? Ja. Ik heb meer een hoedje. Het glimt minder. <laughs> ja, dat zou zo maar kunnen. Glinkt minder. Ja. Maar nou. uh, ook namens mij wens ik iedereen ja. uh, prettige vreeddagen. Ja. En, uh, ja, en, en, ik, ik ga geen zalig uiteinde roepen, want dat is. Nee, dat, dat, doen we niet. Ja, dat klinkt zo kinky. Nee, hè? nee, dat doen we niet. Wel een fantastisch ja, 2007. Za een zalig uiteinde. Ja, ja, ja, ja. Hallo, mevrouw. Vindt u dat ik een zalig uiteinde. Dat nee, dat, best klinkt. nee dat zou ik niet doen. Moet je niet doen. Nee, dat nee. zou ik niet doen. Nee, nee. Maar uh, uh, ik ben er nog uh, 4 januari. Ja. Uh, daarna ben ik er even niet. De ben je er even niet. Nee. En Toetje, graag. Het beste. En Imca het allerbeste, want ze zijn alle ja. twee ziek helaas. Maar tot is de morgen, als het goed is. hè? Oh, dan wordt het leuk. Kleine toetje ook, nemen ze die mee? Ja, dat weet ik niet. Oh, dat weet je niet. Nou, we zullen zien. Ja. Oké, okay, nou, tot, tot morgen bij de ijsbaan, hè? Oké. Okay. Ja? Nou, gaan we in één keer door. Ja, ik zou in één keer doorgaan. Hey, Thomas. Thomas, je bent aan de bus. wat? Ja. Bikkela? Ben je zo ver? Ja. Nou, anders doen we Tjire. nog een uurtje erbij, hoor. Nou. Nou, nou dus niet, <laughs> niet wijd, maar wel even de tijd. Oh, and treasure chest golden grand piano my beauty focus E.O.U oh you oh I'd leave it all my acres of a land I've achieved it may be hard for you to stop and believe but for you oh you oh I'd leave it all over for you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 over you. Ooh, ooh I Give me one good reason why I should never make a change. If you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Just golden grand piano, my beautiful, allemaal